SP en GroenLinks zijn bang dat Nederland een grondoorlog in Somalië wordt ingerommeld. Ze zeggen dat minister Hille de missie tegen piraten bij Somalië uitbreidt... ...zonder duidelijk aan te geven wat hij bedoelt met een robuuster optreden. Hille wijst de kritiek van de hand. Volgens hem zal er iets harder worden opgetreden, maar gebeurt alles binnen het VN-mandaat. Dan nog het weer. Het is bewolkt. Verspreid over het land vallen wat buien. Vooral in het zuidoosten kunnen die gepaard gaan met onweer, windstoten en hagel wordt 18 graden aan de kust tot 21 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de regen die je over Nederland trekt, zijn de files vooral in de Randstad langer dan normaal. Ik noem de langste op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knoopend Hoeverhaken en Alfred Bunschoten, 6 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is daar de rechterrijstrook rijstrook dicht. A2, Den Bos Amsterdam tussen knoopert everdingen en Maasen staat nu 14 kilometer na een ongeluk. Het goede nieuws is dat de weg daar weer vrij is. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidseidam en Zhoetenwouden Rijndijk 5. A4 Amsterdam Den Haag, tussen Rollevaar en Zween en dorp, 10 kilometer. Op de uh, A7 Hoorn-Zaandam tussen afrit Avenhoorn en afrit Zaandijk staat nog 9 kilometer, kilometer. Daardoor ook op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Kromenie en Knoopend Koenplein 7 kilometer file. A9 ook maar richting Amstelveen bij Knoopend Raasdorp 5. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik 7 kilometer file. 8 kilometer op de A15 Horkom richting Europoort tussen Knoopend Ridderkerk en Rotterdam-Charloes. A16 Breda uh, Rot, richting Rotterdam, daar is een Ongeluk gebeurt, staat een file tussen Hendrik-Ido-Ambacht en de Van Briedenoordbrug van 7 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Moordrecht en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is ook de rechterrijstrook rijstrook dicht door een kapotte auto, staat daar 5 kilometer file. A27 Gorkom richting Utrecht, 5 kilometer tussen Knoopend-Everdingen en Nieuwegein. A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden, 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ook het op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort en Zomerhits. Zie, dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goede Voor de tweede keer. Voor de tweede keer. Er gebeurt hier weer van alles, maar dat maakt de radio uh, maken ook zo leuk. Ja, het is nooit allemaal zo voorspelbaar en gelukkig ook niet zo professioneel, want we zijn gewoon een hele goede vrijwilligersorganisatie met heel veel vrijwilligers. Ja, die toch weer binnen vier minuten, het is tien uur. het voor elkaar gekregen hebben dat we voor de tweede keer terug lucht in gaan. Dus we beginnen ook weer opnieuw. Ja, Goedemorgen, Dom. Goedemorgen, ik. Ja, daar is het weer. De ja. uh, redactie van deze Goede zandvoort zaterdag 11 juni is gedaan door Yvonne Roosendaal en Ellen Janssen. Uh, de techniek is in handen van Karl Martin en we krijgen koffie van Jenny van der Leeuwen. Dus mensen, als je een kopje koffie wil drinken in Hotel Hoogland, kom gezellig langs. En daar kan je dus radio kijken en achter ja. Wat gaan we doen vandaag? Men? We gaan uh, beginnen zo meteen met Dirk Volk van de KNNV. Daarna komt Karin Rijsma, nou komt, die zit er al gezellig, vertellen over de triathlon die voor het eerst in Zandvoort gaat plaatsvinden. Een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 daar is flink over gebabbeld van de week de wethouder getoond gaat ons vertellen hoe dat nou werkt en hoe het in elkaar zit ja. en dan, dan komt voor de vijfde keer elk jaar komt hij al een keer terug Marcel van Reed daarna dus wil eens even uitleggen wat nou spinning on the beach inhoud zoals voor jou. Ja, ja, ja ik fiets liever waar ik wat zie, ook al steeds wow. op dezelfde plek blijven. Want gaan... je, hebt, je hebt met de Bies natuurlijk een wijze uitzicht, en je katten naar de zee. Ja, maar het verandert niet echt, maar nou, goed. <laughs> uh, uh, ja. Denkbaar gaan we yoga doen. Ja, met Astrid van Den Hoed. Ja, die uh, gaat praten over hoe yoga uh, ex-kankerpatiënten kan helpen met uh, verder te leven. Ja, staan nou, we zijn er helemaal rond. En we helemaal door En dan ga je weer naar Oud-Zandvoort luisteren bescheiden Dan gaan we naar Altsandvoort luisteren, ja Maar eerst een muziekje Maar eerst een muziekje en dan uh, Omdat dit het Pinkster weekend is dacht ik dan wel een passie muziekje Lengo en André van de Heuvel Op een mooie Pinksterdag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 Vader was een duidelijke mengeling, van onze lieve Heer en Sinterklaas. Ben je bang voor hondje, hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt, op een mooie Pinksterdag, met de kleine meiden. Als het kindje groter wordt, roze in de knop. Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen: handen thuis en lazen op? Heb u dat nog mijn meneer? Ja, wel, meneer. Precies als ik op een mooie Morgen kan ze de zijn.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 Vader is een hypocriet. vader is een loon, vader is een enkel en alleen maar voor de centen en de rest is volkeur, ik wou dat ik nog één keer met mijn dochter All the glory things to the world in the zone Sermon in the Dag, samen in de zon dat gaat helemaal goed komen, want ja. maandag wordt het natuurlijk een prachtig mooie, mooie pinkse dag. En uh, aangesloten bij ons is niet meneer Dirk, maar meneer Dick Vonk. Welkom. Dank u wel voor de morgen. U zei het al, als ik Dirk hoor, dan moet ik uh, oppassen. Ja. Ja, mijn doopnaam is Dirk, maar mijn roepnaam is Dick. Oké, okay, nou, dan gaan we gezellig door met meneer Dick Vonk van de KNNV. We hebben net al uh, gehoord dat het een historische natuurvereniging is. Ja. Waarom is het een historische natuurvereniging? Dit is een natuurhistorische. De natuurhistorie is dat eh, mensen kijken buiten zelf naar de natuur. En dat is dan dus natuurliefhebbers. Maar noemen we onszelf KNNV, Vereniging voor Veldbiologie. Dat is duidelijker voor de mensen de natuurlijke historie. Dat is een woord van 110 jaar geleden. Yeah. Want zo oud zijn we wel. En de vereniging bestaat uit uh, liefhebbers die van de natuur genieten door zelf te gaan kijken. Geen boekjes en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 Beheer je in ja. de bij De Kernenbestrand bij Muiden is dus een groot meer met Daaromheen daar omheen allemaal uh, aanbaaien zandheuvels. Die groeien helemaal dicht met duindorms. Maar als je dat niet dichthoudt, gaat groeien maar gaat naaien, dan hou je daar dus vochtige, grazige plekken met heel bijzondere soorten. Er zijn al 10, 20 soorten die alleen maar op het Kernemstrand voorkomen binnen Holland. En de andere vind je pas op Tessel of op Oost-Vorne. Dus Kennenbestrand is heel bijzonder. Er is natuurlijk nog steeds ruzie over wie het moet gaan beheren. Toen werd gezegd, dan beginnen wij vast. Maar uh, dat, dat, dat stukje natuurlijk is ook aan kan waaien. Want het is hier uh, weggevoeld en daar aangespoeld. En daar ja, is alles mooi gegroeid. Hoe ga je dat beheren? Want het is natuurlijk een levend ding. Er gebeurt van alles. Bij nee, de KNV is dus heel veel enthousiaste amateurs. Maar ook een aantal professionele mensen. Ik ook heel veel advies van dus, uh, landelijke uh, koryfeeën. Zoals Gerlondo. Die die woont. En die hebben ons dus uitgelegd dat die vochtige duimvalleien van nature heel langzaam dit groeien. maar het kunnen meer is verstoord geweest in het verleden door graafpartijen, is het daar een storisch milieu. En door dat dus nu goed te beheren, wordt de natuur weer gelijk aan teruggebracht naar zijn natuurlijke ritme. En door de lage valleien uit te maaien, waar ook alle hele bijzondere planten de voorkomen te tellen. We hebben ook excursie. We hebben dus, uh, even kijken hoor, uh, maandag 20 juni, om half elf is er een excursie op het Kenneman Strand en die begint bij die uitzichttoren Nova Zembla. Uh, uh, links de verkeerde. Ja, als je het luistert om de reden links weg. Ja, uh, nog even met die beheersfusie. Dat betekent dat dat jullie letterlijk ook met zienschade en schep en dergelijke rondlopen? Ja, nou ja, letterlijk. We hebben dus heel veel vergaderd om ook geld los te krijgen, ja, om de, de professionele kracht in te huren. Dus we hebben hier een apparatuur van goede natuurvriendelijke bedrijven. En die doen het goede werk. En wij hebben dan dus het denkwerk gedaan. En we gaan het, het afhoudelijk werk doen, op bepaalde plekjes. En ja, we gaan ook gekikken wat het effect is van het maaien de gewenste bijzondere soorten die er staan. Onder andere orchideeën. Hele zelfs malaterus. Hele zelfs wolsmelk. Zeekool komt daarvoor. Het is de oervader van de kool die u eet. Dat zijn allemaal dingen die er dus spontaan zijn komen aanwaaien. Aanspoelen in het verleden. En die we dus in stand houden. in die valleien. Ja. Uh, we hebben net even gesproken over de, de vereniging. U zegt: uh, de, de, het is een zelfstandige vereniging. De land de landelijke vereniging is de landelijke vereniging. Maar allerlei afdelingen hebben hun eigen zeggenschap over hun uh, gedeelte. Maar nee, we hebben dus ja, onderzoek hun ja, regio. Er zijn 50 uh, afdelingen met ongeveer 8000 leden. Halen met 350 leden is een van de grotere. En iedere afdeling is een eigen vereniging. Dat is een tutor, En we kunnen zelfs subsidie aanvragen. We kunnen zelfs in geval van nood rechtszaken aanspannen. Dat doen we dus heel weinig.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 en dat moet niet verkeerd opgevat worden. Bij natuurverenigingen zie je inderdaad veel processen komen. U zegt, ik ga liever overleggen. Dat werkt veel beter. Wat denkt u van al die processen die onder de verenigingen aanspannen? Is dat een beetje uh, hakkingshand en uh, proberen iets te veranderen dat je niet kan veranderen? Nou eerlijk gezegd is het dus vroeger, maar vooral bij de huidige regering, noodzaak op de rem te trappen. En het is vaak zo dat de mensen die in de KNV uh, verstandig van kennis krijgen...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 met andere verenigingen mee. Wij leverden de informatie. Uh, zij voeren de processen. En heel snel de KNV zelf ook een proces voert. Zoals nu speelt met Duitsland en Zwitserland. Die graag willen dat uh, Nederland wat meer open zet. Uh, voor de ja, er zijn hele algemene afspraken binnen Europees Verband gemaakt. En heel goed onderbouwd ook. En dan moet niet een, uh, een of andere uh, vreemdeling die boer in Groningen was opeens in de Haag terecht kon... <gacht> denken dat het een soort van kraantje is waar je aan kunt draaien, op. Nee, er zijn dus uh, uh, internationale belangen mee genoemd. Ja. gaan we dan ja. over dieren en hoe tegen mensen? Ja, ja. Ik, ik heb de achtergrondinformatie doorgenomen en wat me nou zo opvalt is, je praat inderdaad over natuur in, in heel algemene zin, planten, uh, zeldzame planten en dergelijke. En insecten, uh, hoe zit het met de zoogdieren? Uh, ik denk maar even vossen en dat soort dingen. Doen daar wat mee? Nou, er is voor uh, zoogduren een aparte vereniging. Er zijn in 110 jaar KNV allerlei groepen afgesplitst Die hebben zelfstandig iets gedaan. En het is ook dat past in, in de stijl. Wel als KNV zeggen het zijn eigenlijk buitenafdelingen. Zij zelf zien zich ze natuurlijk als een zelfstandige vereniging en terecht. Maar er is dus is en voor vissen, en voor zoogduren, en voor vogels, zijn er ook aparte verenigingen. En die zijn allemaal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 Beginnen die natuurlijk wel eens binnen. En dan kunnen ze bij ons rondkijken. En als ze dus kiezen voor een specialist. dan verwijzen we ook door naar die andere vereniging. Als ik nu lid zou worden van de KNMW, wat krijg ik daar dan voor? Dan krijgt u in Halen en Omstreken. dat loopt dus vanaf de provinciegrens van Zuid-Holland. tot aan het Zee-Kanaal tot aan Hoofddorp. Dan krijgt u dus 350 of 370 familieleden. Eh, gezellig en natuur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 de sfeer van de KNV. En als je dus uh, je specialiseert in een bepaald onderwerp, dan kun je werkgroepen stichten. En sommige werkgroepen worden na een halve eeuw een eigen vereniging. gespecialiseerd? Mijn specialisme is algemene zaken. Dat is algemene zaken. Ik heb een bescheiden carrièreplanning om in de gemeente Halen alle algemeen voorkomende soorten te leren kennen. Ik doe dat pas 42 jaar en ik ben al halverwege. Nou, als je in algemene zaken doet, dan is het wel heel erg breed. Ja, nou, ik heb natuurlijk, uh, omdat ik een opleiding heb, Dat was achtergrondkennis En ik doe al heel erg lang aan plantjes en wat er aan vast zit. mij Komen. En daarnaast ben ik een, een slootbeestjesmens. Sloopbeestjes. Slade vind ik geweldig. Heel rondkeven. Heel dan en en, uh, Watervlooien. Yeah. Er zijn in het boek wel 70 pagina's watervlooien. Yeah. de meest wonderlijke vormen. De aliens zijn al lang bij ons binnen. In de sloot. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, je ziet de meeste, als je er geen verstand hebt, vreemd gevormde beestjes in de sloot. Nee. Ja. hele lange staarten, en, en Wat u zegt is de uh, essentie van een KNV. Je gaat of buiten kijken en je verbaast je, en je vindt het leuk. Ja. En sommige mensen blijven daarbij zitten, die gaan iedere maand op excursie, de week op excursie, blijven het gewoon leuk vinden. En sommige doordouwers, zoals mijn persoontje, die willen dan weten wat die staartbeestjes zijn. Dat zijn twee verschillende orders binnen de ja. insecten, een heleboel soorten, en één soort is algemeen. Pijzende zeldzaam, maar dat is uitgestorven. Ja, ja. ja ik, ik vond het prachtig, ik kom dan in het buitenland af en dan ga je ineens van die hele grote springhalen, en die kunnen een kop draaien. Nou, ik vond dat een, een wonder. Ja, Bijna alle insecten kunnen een half. Ja, maar ze zijn hier hoofd, zo klein dat je dat niet ziet. En dat was dan zo'n 10 centimeter groter die zat daar op een blad. En die draaide zo zijn kopje namelijk. Ja, Griekse Ja, maar die, die zijn in Zuid-Europa waarschijnlijk... Een... Maar wat u dus zegt, is de essentie van de KMV. Ja. Je gaat dus zelf kijken en je ziet elkaar ja. dingen. En als je wilt, kun je doorgaan. En daar wil je meer van weten. Ja, ja. absoluut. Gezien de tijd moeten we... Ja, oh, ik uh, uh, te van horen, uh, als mensen geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze terecht? Ja. Mensen kunnen terecht uh, op www.knv.nl/Halen. maar veel gezelliger is om 20 juni naar het Kermenstrand te gaan om half 11. Of op 3 juli, op de zomerdag van het Nationaal Park, hebben wij van om 11 uur een excursie van libellen en vlinders die start bij de zandwaaier. De zandwaaier is bij uh, iedereen, die zie iedereen hier wel bekend. Ja, ja, Ik dank u voor uw komst. Het is altijd leuk om naar de natuur te kijken. En zo geniet van de natuur ja, er buiten zitten. En je veel, wat je ziet gaat onderzoeken. Oh, ja. Dan daarbij wil uh, ah, jij ja. dan uh, graag wel wat mooi weer ben. We gaan het afdwingen. We gaan <laughs> een draaien zoals jij gisteren regen met je zin had. Maar ja. wij met muziek gaan <laughs> we de zon afdwingen. Uh, de Beatles, hier comes de Zang.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 steeds meer om zitten kijken naar de padruppels Het wordt prachtig weekend. We gaan het hopen. We gaan het Maar Het is een resultaat. Maar het zal niet zijn huisjeen binnengekomen. Ja, want Karin Rijsma zit tegen ons. Ja, die gaat nu morgen. Er wordt van alles georganiseerd in het dorp. Ook jullie organisatie is met open armen binnengehaald bij de gemeente van Nilskom. Welkom, zei dus. Ja, welkom. Dat voor wordt gauw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 vissen zwemmen, lopen. Ja, dat zijn, dat zijn de. De vorige wees even anders. Okay. Ik begin met het zwemmen, dat dan, dan ga je vissen en dan ga je lopen. En okay. dat maakt inderdaad uh, dat... drie. drie. Ja. Uh, en het afland is eigenlijk een wedstrijd, dus dat is een wedstrijd onder drie onderdelen. Ja, onder drie. Je begint het zwemmen? Ja, Hoe uh, uh, oh. zit het voor Zandvoort in elkaar? Waar gaat het van de stad? Yeah. En het zal waarschijnlijk op het schuie ja. eindigen, want dit ging je gaat aflopen. Dat klopt. Uh, nou ja, het is natuurlijk een unieke uh, combinatie van uh, wat Zandvoort allemaal kan bieden, de Noordzee.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 het laatste rechte stuk van het circuit dat wordt ook gebruikt voor de finish voor de lopers. Even praktisch vragen ja. de kleedbokjes of klederen? Nee hoor, dat bij triathlon is het zo dat je eigenlijk je kleding al aan hebt onder het pak, je wetsuit, waar je mee gaat zwemmen. Ja. En uh, het gaat vooral om snelheid vaak. Dus uh, het is uh, je wetsuit uittrekken en daaronder zit al je, je uh, fietskleding. is ja. uh, Nou eigenlijk niet, want dat, dat stuk hebben we eruit gelaten, want je hebt alles al aan als je van start gaat. Ja. Dan, dus we gaan nu moet niet aan de zwembroek aan doen. Ja, want als je de Noordzee gaat en je moet, uh, wat is de afstand deze keer? Ja, uh, we hebben twee afstanden. Ja? Het is eentje van 500 meter en eentje van de kilometer. Nou, als je die kilometer gaat zwemmen zonder witsel, dan komt het echt een droog uit. En het zeewater is nog niet warm. Het uh, zeewater is nog niet warm. Dat is correct en daarom is het ook verplicht om een wetsvoet uh, aan te hebben. Mensen die dat niet hebben, kunnen dat via de organisatie huren. Dus iedereen heeft sowieso een goedgekeurd uh, wetsvoet om in te zwemmen. Deze die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 Um, we hebben voor uh, de medische hulpverlening hebben wij uh, EHBO-teampunten ja. ingehuurd. Uh, daarnaast uh, verleent ook de medische dienst uh, van het circuit uh, zijn, uh, zijn diensten aan ons. Uh, daarnaast werken we met uh, vrijwilligers die ook al hun sporen verdiend hebben op uh, evenementen. Ja. Dus ja, dat alles bij elkaar de Verkeersregelaars. Verkeersregelaars, ja hoor, de groep die hier uh, eigenlijk altijd is, de groep die via de Misenbeek er staat, die, uh, die staat er, dat zijn mensen die allemaal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 Ja, maar je moet er ook op vertrouwen dat ze op een gegeven moment op een, op een goede manier verder geleid worden. En uh, soms neem je jouw beslissingen waar je niet altijd achter staat, maar dat is dan zo. Als je het loslaat, moet je het loslaten. Um, wat ik leuk vind aan dit organiseren is dat je iets nieuws kunt neerzetten, dat je daar met elkaar iets van gaat maken en dat je dan uh, vijf jaar later terugkomt en ziet hoe het gegroeid is. Um, het loslaten is best wel moeilijk, maar ja, dat weet je van tevoren, anders moet je er niet aan beginnen. Ja, precies.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 Die, uh, die jullie naar buiten gaan? En waar is die haalbaar? Uh, Wij hebben een eigen site, dat is www.zandvoortstriagent.nl. Uh, daar staat alle informatie op. Ik moet wel zeggen, je kunt niet meer inschrijven als uh, deelnemer. Dat is vorige week gestopt. Omdat er natuurlijk ook een hoop voorbeelden aan ja, aanzien. Dat weten jullie mee. Dat weten mee. Maar je moet ook zorgen voor startnummers, mensen die genoemd zijn. Uh, er komt van alles bij. Je hebt van 650 deelnemers. Ja, dat is correct. Dat en daar op? zijn we ontzettend trots op. Ja, ja, dat dat geeft ja,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 andere kanaal okay. maar via dit kanaal nog niet vandaar dat ik het ook graag nog even meegeef. ik vind het heel jammer dat de insluiting al gesloten is en dan had graag meegemaakt ja. ik kan een ja. uitzonder maken doen maar volgend jaar nee, is zijn... nee, dan volgend jaar dat spreken we af ja, ik, ik wil nog graag zien lopen vies en ze willen daar <laughs> ligt dan mijn uitdaging bij jou natuurlijk ook hè ja, ik heb heel andere gisteren die ik gezongen hebt natuurlijk dat is het ja, nou had je gisteren nog oh ja dacht ik ook uh, nog één keer de website voor de oude duidelijkheid je wil vrijwilliger ja, Inschrijving is gesloten, maar iedereen mag komen kijken. Absoluut. Op het screen. Ja, op het screen. In Ja, vip.zandvoort.nl Mensen, Zeker. En kijken. Ja, zeker. Ik kan het Ik kan Bedankt. Heel graag. Goed. Ik vind nog eens de keus ook. Ja, het... Mensen die nu wat worden trouwens, en aan hun buitje zitten... Zou ik zeggen... daar je muziekje voor. Supertramp. First in America Ik vraag me wel eens af wat hij wat de tijd is om binnen te komen. Want uh, als ik hier het allemaal lees met uh, alles wat hij doet. Uh, Zeba, bezoeken aan zieken, atletiek trainen, perscoach van de triathlon, bestuur IPA. Ambo, daar zit hij tegenwoordig in het bestuur. Bindwurf, vrijwilligerswerk, noem het allemaal maar op. Er zijn die 13 punten. En de laatste is een project in Ghana. Woord zegt het voort. Gerard, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij wel tijd om omroepen te zijn? Ja, die tijd moest ik even een beetje vinden, gelukkig. <laughs> Gelukkig wordt mijn die is zit nog op een einde bij mijn werkgever. Dus ik had ook daar wat meer tijd in ik Ga je dan ook uit het bestuur van de International Police Association? Ja, nou ik ben dan nu op dit moment alleen maar lid dus ik zit namelijk minder in het bestuur. Het staat in een lange lijst van dingen die je doet en gedaan hebt. Je bent sinds een jaar drugsbroeper, Sinds september. Zo valt dat. Ja, het is een hartstikke leuke functie. Het is niet alleen een hobby, moet is ook een functie hebben. Je wordt de gemeente officieel aangesteld als durfsomroep bij de gemeente Zandvoort. Dus eigenlijk ben je doen. Ja, dat klopt. Haha, onbezorgd. Onbezorgd, ambtenaar. Met maar. het over hebben, jij bent naar Amerika geweest. Vorig jaar, twee jaar geleden, een Amerikaanse durfsomroep die was hier bezig. Uit Holland, Sean Carstens. dezelfde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 Nee, helemaal niet. Er zit er nog wel een beetje in Nederlandse traditie in. Hè? Ja, die, die roots, dat, dat die bij mij verbaast. Dat uh, de hele week door, uh, zijn er optredens en parades en daar beulen ze elke elk keer uh, dingen uit die echt te maken hebben nog met, met, met Nederland. Zo bijvoorbeeld, uh, ze lopen en een, dan uh, beulen ze bijvoorbeeld de Elfstedentocht uit. Dus dan lopen ze allemaal een klederdracht van die plaatsen Dus je doorheen gaat, ze uh, dus, beulen Sint-Niklaasfeest uit en uh, dan dus, loopt Sinterklaas niklaas door de straat heen. En dat soort dingen allemaal, ja. dus, dus klompen dansen, uh, het is echt uh, Dus eigenlijk wordt keer per jaar wordt gewoon uh, de traditie, in de Nederlandse traditie, die door het jaar heen gaat, Sinterklaas, er ja. uh, wordt dan gehaald. Ja, en, en, en er wordt heel veel aangeduid door de gezinnen, en het heet ja door en maken ook de, de kostuums en de, de kindertjes, die lopen ook uh, allemaal in kostuum, ze lopen allemaal dan op plompen. Het heeft me echt uh, verbaasd. Ja. Maar ja, dan staat er ineens een, een uh, originele Nederlandse, Sandvoortse uh, dorpsholper. Ja, hoe komt dat ook? voor die mensen. Nou, dat, vinden ze, dat vinden ze geweldig. Daar dat waren dus met vier uh, roepers uit, uit Nederland vandaan. En dat wij dan uh, uit dat kleine landje dus uh, in, naar Amerika komen om dit uh, festival uh, ja, op te horen en te, te presenteren, en dan, uh, dan dat vinden ze gewoon geweldig. Het, het verschijnt zo dorp zo. Zijn ze dat nog wat? Of hebben jullie dat helemaal moeten uitleggen? Want, nee, ze hebben dat daar ook in Amerika. Dat, uh, ja, dat heet Town Cruis daar. Dat is wel heel uh, Amerika en Canada. Dat is gewoon. Uh, verschijnsel die daar ook uh, aanwezig is. Oké, okay, alleen al het feit dat het traditioneel Nederlands is, was het voor hun een uh, geweldig uh, dat meestal, meestal, Ja, dat vonden ze gewoon uh, bijzonder. Het. Voor de rest ja, waren dus uh, Amerikanen en Canadezen aanwezig. Ja. Was het iets van competitie of alleen een uh, demonstratie? Nee, nee, we, we, we hebben dus uh, door de, de, de week helemaal de eerste uh, meegedaan aan, aan de parades. En mochten we voorop lopen als, als onze uh, uh, bellen en gewoon uh, en maakten we dan aandacht uh, voor, voor het festival. En dan één uh, dag was uh, het een deel de competitie voor ons. Ja. de mensen het nog ja. wat, namens al Zandvoort en m, andere omroepers uit andere steden. Nou, je, je, je uh, ja, je, je kreeg op een gegeven moment wel mensen die naar je toe kwamen en dan uh, zeiden ze van ja, ik kom uh, mijn familie komt van vroeger van Groningen of van Noord-Holland uh, uh, en uh, ja, dan, dan uh, <laughs> gaan ze een praatje met je aan. Ja, dan, dan, dan merk je omdat die mensen weer uh, wat wat wat willen we weer uh, horen van van mijn oude roots ja. uh, competitie was er wel of niet dus ja dat was competitie competitie ja, ja. ging het nog een beetje ben je redelijke plek ga ja nou ja goed het uh, was voor mij een hele ervaring om dat te doen uh, wij, wij kwamen natuurlijk wat achter met onze uh, engelse taal en daar moesten in, in de engelse taal moesten wij onze uh, roepen doen ja goed, dat, dat, dat, dat, dat komen wij een beetje achter met de Amerikanen en de Canadezen natuurlijk. Dat je een tekst schreef. Nee, ik heb het zelf gedaan. En uh, ik heb het op een gegeven moment doorgehouden naar die roeper van Holland. Uh, hoe die weer uh, met tekst eruit zag. Nou, daar kreeg een, uh, een berichtje van terug van nou ja het is wel steenkool anders. Maar misschien, nou, maar misschien vinden ze dat het wel hartstikke leuk. Ja, ja, dat is misschien wel wat anders. Hè. Je komt dus als letterlijk niet uit Amerika inderdaad. Dus ja, en uh, ik, uh, ik, uh, ik kon ook wat uh, Kort qua outfit natuurlijk, want ja, er zijn roepers daar al en daar gooien ze kleding tegenaan en die zien eruit met kleding van 2 3000 duizend dollar. Ja, daar kan ik gewoon niet tegenop. En dat is ook helemaal niet want ik zeg... Zoals je daar ziet, een mooie traditionele Zandvoortse kleding. Ja, dit hoort gewoon bij Zandvoort. Nou ja, wij moesten natuurlijk ook, dat was ook een onderdeel van de punten punktenstudie, We moesten een verhaal vertellen over onze kledij. En ja, die Amerikanen die hadden een heel mooi verhaal. Maar we uh, kunnen alleen maar doen uh, en uitleggen dat ik een uh, vissersman ben, dit is ja. een soort pakkie. En uh, ja, vroeger uh, waren wij arm en uh, visten uh, en daar moesten we ons wel bedoeld doen is dat wel zo'n mooi verhaal, vraag maar dan af want die mensen die zien er helemaal gelijk uit maar die zijn ook begonnen met een gewoon een, een, een, een simpel kostuum alleen daar is het zo gegaan dat die verzonden een pofmoutje op, die verzonden ja. een kraagje bij, en uiteindelijk ben jij gewoon origineel zoals het is Ja, klopt, dus ja. dat kon ik dan wel uitleggen, dit, dit, dit hoort gewoon ja. bij ons dorp, en uh, zo zagen wij er vroeger uit de mensen en uh, daar gaat het geen uh, dingen aan veranderen nee, maar dat heb het wel gedaan trouwens, ja. zo lang is die historie van Amerikaan. Nee, nou, lang niet eens, maar... Nee, ze hebben geen aanschouwing cultuur. Dus, ja, maar, dat, ja, dat maken het, ze allemaal. Dat ja, is ja. Dat is het. Ja. We, we lopen naar het einde van dit gesprek toe. Dan geef ja. nog even één vraagje. Wat in de nabije toekomst is, komende maanden zijn er hoogtepunten nog te melden van dingen die je gaat doen. Ja. Nou, voor mij is het uh, belangrijk uh, om. Um, ik ben eerst uh, aspirant lid op dit moment uh, van de GLD. Ja. En uh, dat aspirant, dat wil ik er vanaf hebben. En, uh, dat betekent dus een uh, behoorlijke strenge botpagecommissie. Uh, en Het wordt van jou verwacht dat je één keer of drie keer in het jaar meedoet aan een concours in het land. Dan uh, ben je af van het aspirant en daar ben je volwaardig lid. Dus ik heb uh, eerst al een deel gedaan. Ik heb er nu nog een paar op mijn lijstje staan. Die doe ik doe zelf uh, de, Kom, de organisatie van ja, ja, En dan heb ik zelf de organisatie van onze eigen dorps- dus en uh, in september. Dus ik kan het dan halen die die, die wel. En dat, dat is mijn eerste doel. En ik hoop dat ik door, door die concours waar ik aan meedoet dat ik dan een uh, een goed resultaat kan. kan... Oké, okay. bedankt voor je komst. Het is heel leuk dat je over Amerika hebt verteld. Het was een belevenis, neem ik al zo. Uh, ja, we gaan nog meer van jou ja, horen. Ik ben steeds En je in ieder geval in Amerika hebt gedaan is om beter. Dat, uh, sluit aan de volgende. Je ziet er breakfast in Amerika. Super train. Ja. I've oh, been oh, hoe het in ik denk er zijn Er is ondertussen nog een belangrijke gast aan geschoven. toch nog even zijn boodschap kwijt. Snelheid is geboden. Snel, ja. Snel jongen. Ja, je zou haast denken dat we ook een snel ontbijt kunnen e werken. Enfin we. Dat mag niet lukken vandaag. Uh, volgende keer. Maar Aangeschoven is Kees Koning. Goedemorgen. Iedereen kent hem van yeah. e de, droom, hè? Mm, de man Ja, En naar de dorp. Blijft toch de man die ooit eens een keer een weeswagen in de school schoven? Uh, ja, uh, nah daar kom ik graag nog een keertje van terug. Nou, ik heb het, uh, Van nabij heb ik het mee kunnen maken, want uh, wij hebben ook dochters hier op die school zaten. Kees is doorgegroeid naar het circuit, zit helemaal thuis op het circuit, komt regelmatig langs om te vertellen wat er op het circuit is. En wij zijn liefhebbers van circuitstandfoto's. Kees ligt weer een prachtig boek voor ons, de Profile Tire Center Pinkster Lasers. Zeg je zo goed? Een hele mond voor, maar hij klopt. Ja, ja.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 rijden door wat glas wat op de baan ligt. En ja, ja, dan mag je ook je banden wisselen. Of ze moeten zeggen je moet op drie wielen verder, maar dan wordt ja. het wel heel erg spannend. Het <laughs> gaat met auto's niet zo goed. Want er komt een hoop af en dat is ook niet goed. Gees in de turbine, Ja, hij gaat naar het pro de programma. programma. Kees heeft de snelheid. Ja, het programma. Nou, we hebben natuurlijk het bekende Dutch Powerpack. De, de standaard Nederlandse raceklasse die door Circuit Park wordt worden georganiseerd uh, en, en ook gepromoot uh, Bekendste klasse natuurlijk het HTC Dutch GT4 Kampioenschap met grote namen, stoere auto's.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 de Suzuki Swift Cup, de Tourwagen Diesel Cup en het Dutch Formule Ford Championship. Dat zijn onze nationale klassen. Een stukje internationale inbreng is er van de Legends Cars. Die waren vorig jaar ook op de gast. Dat zijn kleine, ja, hot-rot-achtige. Dus dan moet je terugdenken aan de, de maffia-auto's uit de jaren 30 uit Amerika. Weet je, dat soort hot rod vorm. En daar hebben ze een soort schaalmodel van gemaakt en daar racen ze dan mee. En dus dat is op een schaal van vijf van op acht of zo. En dat ziet er dus net iets kleiner uit. Maar ontzettend leuk. En, en ja, ja, wat, wat echt het, het, het, de, de kers op de taart is, is de deelname van de racecar Euro-series. Uh, van origine Frans kampioenschap, tegenwoordig met Europese FIA-status. En dat zijn gewoon meer dan twintig dikke Nescars. Dus die eigenlijk alleen in Amerika rijden. Daar hebben ze een Europese auto voor gefabriceerd. En meer dan twintig ja, van dat soort auto's die gaan met elkaar de strijd aan op Zandvoort. Dat zijn echt een bronmotor. Heerlijk geluid ja, en uh, heerlijke actie. Ja. Ja. Ik vind het, het, het, het geluid van de verschillende motoren vind ik wel leuk. Die, die dat is van die brommotoren. En uh, de vroeger zijn van die jankers, hoogtourenmotoren. Ja, dat zijn de Ja, maar dat, dat, dat maakt het leuk. En als je dan in de dorp loopt, bij, zoals gisteren bij de training en vandaag met de training, dan hoor je die geluiden. ook. Oh, dat is gewoon prachtig. Wat ja. verwacht je ervan kees, voor de het druk? Dat uh, valt op staan natuurlijk met het weer. Dat is dat. Uh, maar ik denk dat, uh, zeker ook gezien onze partner, ProVentire Center, die heeft heel veel aandacht eraan besteed. Uh, en ik uh, denk dat als we realistisch zijn, dat als het echt heel erg slecht weer is, dat we, dat we tussen de 5 en de tien moeten rekenen, maar als het gewoon lekker weer wordt en dat wil het nog wel eens zijn, dat als voor heel Nederland regen is voorspeld, maar dan hebben wij uitgerekend in Zandvoort goed weer, ja, ja. ja dan kunnen we zomaar richting de, de 15.000 naar 20.000. Ja, dus ik ga nog een tip geven niet zien op het circuit. Doe het, dan, dan krijg je, je regen. Je, je regen. Ja, je je regen. Ja, je je regen. Ja, dit gaat waarschijnlijk lang horen. want gisteren regende alleen in Zandvoort en de Romein ook. Uh, en, maar het was een mooie pizza, heb en... jij voorspeld? Dus ja, ja. Oké, ik denk ja, dat, dat je Kees dan een hele mooie voor de Zandvoort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 en er zal er ongetwijfeld eentje geweest zijn in het schrijfvlak, dus uh, de zullen punten zijn uitgedeeld Kees, ja. ja. ja. heel erg bedankt voor je komst je hebt het heel druk uh, en dus de tijd moeten we ook stoppen heel erg bedankt en ik hoop dat jullie een geweldig raceweekend uh, hebben dankjewel okay. en we uh, sluiten deze dit eerste uur van uh, de Morgens Zandvoort uh, met welk muziekje? ik dacht Julien en Claire die is ja. Melodie, Kijk, I don't know what